Kasper Meijer met het NOS-journaal. SP-leider Lilian Marijnissen stapt op. In een verklaring op X schrijft ze dat haar partij... na de teleurstellende verkiezingsuitslag behoefte heeft aan een nieuw gezicht. Ze treedt terug als fractievoorzitter en Kamerlid. Sinds Marijnissen in 2017 partijleider van de SP werd... heeft de partij bij verkiezingen zetels verloren... Met de laatste Tweede Kamerverkiezingen vorige maand verloor de SP er vier en kwam de partij uit op vijf zetels. Wie zo opvolgt als partijleider is nog niet bekendgemaakt. Nederland heeft op de klimaattop in Dubai een internationale coalitie gelanceerd voor het afbouwen van fossiele subsidies. De missionair klimaatminister Jetten heeft het initiatief aangekondigd. De 13 aangesloten landen gaan onder meer samenwerken bij het bepalen en aanpakken van internationale barrières die het afbouwen van fossiele subsidies in de weg staan. Nederland nam het voortouw nadat was gebleken dat ongeveer de helft van alle fossiele voordelen vastzit in internationale afspraken. VVD-wethouder Mathieu Paardenkoper van Zoete Woude is twee maanden geleden opgestapt omdat hij een bericht op Facebook plaatste over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij schreef volgens Omroep West geen grijntje medelijden te hebben met de gewonden en doden. Hij schreef het bericht kort na de terreuraanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Op 16 oktober werd bekend dat de wethouder vanuit persoonlijke overwegingen had besloten te stoppen. Bij een ziekenhuisbrand in Italië zijn zeker vier doden gevallen. Volgens een persbureau gaat het om zeker drie ouderen. Een vierde slachtoffer werd gevonden in het mortuarium en was vermoedelijk al overleden. 200 mensen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Het is 6 tot 11 graden. Vanavond wordt het vanuit het westen droger... maar vannacht volgt opnieuw regen en het waait flink. Morgen vooral ochtends en s avonds regen bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het is even na twee uur Zandvoort een hele middag. We zijn er weer in een versierde studio aan de tolweg Tina. Dank even aan collega Willem Bruijs die ook genomineerd is trouwens voor de Vrijwilligersprijs. En geheel terecht natuurlijk als de studio zo mooi versiert. Nou, ik, had het, ik had het zelf niet beter kunnen doen uh, eigenlijk, Rob. Goedemiddag. Nee, he? goedemiddag Maurice. Wat is dit, Engels. Jeetje, geweldig. dat is een tijd geleden. Hè? Goedemiddag ook luisteraars. Goedemiddag, ja. Uh, ja, dat is uh, inderdaad weer een paar uh, jaar geleden dat uh, we hier gezeten. Uh, ja, wie is uh, Maurice ook alweer? Iedere zaterdag, nog oh, ja. Europa 1. In de Euro Breakdown op CFM, de Countdown of the continent. Zo, yep. daar voel je weer een beetje thuis. Uh, Euro Goedemiddag. Is een hele tijd geleden dat ik die heb gehoord. Een hele tijd geleden. Ja, wel fijn dat je er Nou, leuk tevoren. dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, de komende maanden uh, ja, kom je op de tweede zaterdag langs. Ja. Toch ja, klopt. Ik uh, neem het, het stokje even over uh, van Benno Veuge die uh, zaterdagen uh, dat hij uh, niet kan. En dan uh, neem ik zijn honneurs waar. En, uh, ja, dan ga ik hopen dat ik het net zo goed doe als hem natuurlijk. Nou, minimaal hoor. Maar dat weet je maar ja, nooit, daar gaan we nou, bij komen. Zeker. Nou, uh, leuk dat je erbij bent. Ja, ga. En dan mag je meteen vertellen wat we vanmiddag allemaal gaan doen. Nou, je hebt natuurlijk een, een andere stem er even bij vandaag. Maar de, de onderdelen en de onderwerpen, moet ik zeggen, die zijn er nog steeds hetzelfde. We hebben natuurlijk het uh, weerbericht. We gaan uh, met Jan van der Leden bellen over het voetbal SV Zandvoort uh, tegen Beverwijk. Uh, we hebben natuurlijk Randall voor de Pit Report. Uh, dier van de week. En uh, nou ja, heel veel nieuws nog tussendoor. Zeker. Nou ja, er is weer heel wat gebeurd. Onder meer de keuken, keukenbrand uh, bij uh, Anders. Daar gaan we het straks over hebben. Leuk uh, dat je erbij bent nogmaals, uh, Mo. En we maken een mooie Zandvoort op zaterdag van. Something's got a me lately, I don't know myself any.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 Gaan we van de We Papa girl cool Rappers en We Rule. Daarvoor uh, trouwens uh, nieuwe muziek. Dat zou in de Euro Breakdown uh, kunnen staan, uh, Mo. Ja, ik wou het bijna zeggen. Het is wel vreemd om weer oudere nummers te horen. Terwijl ik eigenlijk gewend ben op de radio alleen maar nieuwe hits te draaien. Ja, ja. Nou, Teddy Swims uh, ja, draaien uh, we dan uh, yeah. voor jou. Met uh, Loose Control. Het is uh, kwart over twee. Ben je er klaar voor? het uh, er nieuws, voor. Het, is, nieuws is, het is al wat voor. gebeurd, hè? Er zijn zeker dingen gebeurd. Uh, maar we gaan eerst even kijken naar de, de, de weg, de infrastructuur. Want de zeeweg, die kennen we allemaal wel. Zijn ze al heel lang mee bezig om het aan te gaan passen en dit en dat. En het zou in 2024 uh, beginnen, maar dat wordt uitgesteld. De wensen en ideeën en de maatregelen van experts die zijn allemaal samengebracht. En uh, so, nou ja, wat ik net al zei, in, in de eerdere berichten zouden begin 2024 uh, plannen zijn gemaakt. Maar dat gebeurt nog niet. Dat gaat pas in uh, waarschijnlijk 2028 gebeuren. Jeetje, niks steeds uh, berichten maken, maar uh, eigenlijk uh, weer uh, te, Na, te vroeg. Nee, niet te vroeg. Want ze zijn er continu mee aan uh, het bakkeleien en aan uh, over nadenken en bespreken. En uh, hey, zo uh, zou het 50 km per uur komen. Uh, verkeersdrempels, uh, dat soort dingen, daar zijn ze mee bezig. Midden op de zeeweg een uh, verkeersdrempel? Nee, dat, nee, nee, dat, niet dat niet lijkt mij nou niet echt uh, lekker. Nee, het zal op de kop van de zeeweg uh, dan uh, zijn. En die 50 km per uur zal ook niet helemaal zijn. Ze zal vanaf Camping de Lakers worden tot aan de boulevard benaar. Oké. Okay. En daarmee willen ze de verkeersveiligheid... Uh, met name voor fietsers en uh, voetgangers uh, verbeteren daar. Want er gebeurt nog voldoende daar op die zeeweg, helaas. Dus uh, als je daar gaat rijden, hou je gewoon aan de snelheid en let goed op. Zeker, en er was ook een probleem met het uh, hek. Uh, wat uh, geplaatst uh, moest worden voor de herten. Want dat, uh, ja, dat zou eerst uh, de gemeente Bloemendaal ga, uh, gaan financieren. Maar die zeiden van ja. 1 miljoen voor een uh, nieuw hek, dat uh, betalen we niet alleen. Maar ja, de collega buurtgemeentes uh, wilden daar niet aan meebetalen. Dus. Uh, Voorlopig uh, wordt het hek alleen een beetje gerepareerd en uh, komt er geen nieuw hek voor uh, de overlast daar op de zeeweg. Helaas, maar de herten die. Uh, ja, misschien kan je ze verkeersleg geven. Ja, ja, je bent er even naar links en naar rechts. Of kijken. Uh, met kerst uh, natuurlijk een uh, leuke. Ja, ja, Nee, even. dat mag niet. Ja, nee. op, dat is zielig, dat mag niet. Okay. Nee, die beestjes die moeten ook wel lekker leven en natuurlijk. Nou ja, uh, wordt ja, het ja. een stuk kouder ja. nu buiten, dus uh, gaan ze naar de warmte toe. Hè? Dus dan komen ze weer in het dorp en zo. Zo is dat. Nou, best oh. wel gezellig. Ik vind het een heel mooi bruggetje naar warmte naar uh, wat er gisteravond gebeurde. Ja, en uh, je hebt een biefstuk uh, bij, <laughs> bij anders. Uh, bij. Ja, want gisteren rond de klok van tien voor half zes uh, is de brandweer opgeroepen... en de ambulance en de politie om uh, Koffie anders te gaan in de Haltestraat. Daar was uh, helaas een kleine keukenbrand begonnen in de frituurpan. Uh, daarna is het uh, opgeschaald naar een middelbrand... waardoor de twee tankauto's buiten stonden... en ook nog eens een keer de waterwagen van brandweer Zandvoort... Uh, nou, goede controle en goede adequaat handelen van de brandweer. Uh, is het uh, snel onder controle? Helaas moest er wel een klein beetje geslopen worden in de keuken... om uh, echt de, de, de brand uh, goed meester te zijn. Twee personen, uh, Rob Klieter mag ik wel zeggen... Ja. en uh, Tommy, uh, Tommy Paridon, die zijn nagekeken. Uh, die waren daar aanwezig. Die hebben zelf eerst geprobeerd uh, het vuur onder controle te krijgen. Die zijn nagekeken door de ambulancedienst... Ze hadden aardig wat rook geïnhaleerd en een paar kleine brandwonden, wat ik had begrepen. Maar gelukkig gaat het goed met ze. Ze hoefden niet mee. Dit weekend zou daardoor ook het café gesloten zijn. En ze ongeveer een klein uurtje geleden op Facebook ook posten. Uh, proberen ze volgende week gewoon weer open te gaan. Maar het uh, koken wat ze iedere donderdag hebben, dat gaat nog niet door. Nee, ik heb de foto's uh, ook gezien van de keuken. Dat ziet er niet echt uh, fijn uit uh, daar. Nee, dat ziet er absoluut niet uh, fijn uit. Nou uh, ja, uh, Tommy en uh, iedereen van uh, anders, heel veel uh, sterkte uiteraard. Hopen dat jullie snel weer uh, een beetje normaal open kunnen daar aan de straat. Op FM. In Mo uh, Instacart uh, driving home for Christmas. Zie je de weerbericht. Ja, waar ga je dan heen, uh, uh, Mo? Uh, over, over de sneeuw? Over de sneeuw? Over de sneeuw met in mijn ja, rendieren. Oh, ja, dat is wel leuk. Ja. Op de Lineaushof. Uh, ja, precies. Ja, nee. Heel goed, heel goed. Een beetje mee, helemaal voor mij gezegd. Bij je. deze dat mag hoor. Ja, hè. He. Het Weerbericht, hoe gaat dat eruit uh, zien de komende Nou morgen. ja, kijk maar naar buiten op. Ja, het is zeiknat. Zeiknat en, het, en uh, gewoon uh, rot weer. Ja, precies. Oké, okay, dat was het en, weer. <laughs> Vond ik het weer klaar? Doei. Nee, het zal ook een tijdje zo blijven, want uh, uh, vanmiddag en uh, vandaag valt geruime tijd regen. De zuidenwind is matig tot vrij krachtig. En aan zee natuurlijk hier op zand wordt uh, tot hard zelfs. Windkrachten 4 tot en met 7. En wordt vandaag een uh, graad of 10. Vanavond wordt het weer droog, hopelijk. Maar komende nacht volgt opnieuw de regen. De wind draait naar het westen en is vrij krachtig tot hard. En de windkracht van 5 tot 7. En een temperatuur wordt dan niet lager dan 8 graden. Dus nog geen sneeuw. Voorlopig nu. Nee, ik weer wel een klein nee. beetje gehad. Uh, morgen dan. Morgen overweer de bewolking. In de eerste uren van de dag valt nog wat regen. Geleidelijk is het droog. En vooral in de middag kan ook de zon even doorbreken. En waar het dan een matige tot krachtige westenwind. En het zal gaat op of 10 elf gaan worden. En in de avond neemt de bewolking weer wat toe. En uiteindelijk, ja ook kan het ook anders, komt er weer regen. Oké, okay, en da daarna sneeuw, want uh, we gaan richting de kerst. Ja, ja, ja vanaf van woensdag ongeveer wordt het iets minder warm. Iets minder warm. Ja, en dan, die... uh, ja, dan gaan we naar een graad of uh, 2, 3 hè, in de nachtelijke uren zelfs. Dus, ja, dat is vanaf donderdag helemaal. Ja, ja nou wat ja, lekker. En dan uh, hebben we nog een week en dan uh, moet het gaan sneeuwen. Want dan hebben we hebben een witte kerst. Let it snow, let it, let snow, snow. Let it snow. Nou dankjewel uh, Mo. Het weer is ook naar te lezen uiteraard op onze eigen CFM-app. En die app waar ik het over heb, die is gratis te downloaden in de Playstorm. Zoek even onder ZFM Sanford en dan kan je live luisteren naar de radio. Je kan meekijken in de studio, alle berichten volgen. En zfm-live.nl kan je dat ook doen trouwens. I see you, I see me like a lost memory It's appearing out of the blue Oh, it's new that I see Now I truly perceive there is more It. Had to see it to believe it, had to lose it to know what I was looking for. I see you, I see me like a lost memory.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 Is er al geen meid zo mooi als jij Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen Er is geen mannenhart hart dan dat van mij de lang maakte deze Rob de Nijs eigenlijk helemaal geen muziek meer. En in één keer kwam hij toen terug. En op een hele goede manier ook met deze single. De Bangerhart. inderdaad van onze eigen Rob de Nijs. Ja, maar momenteel zit optreden niet meer in voor Rob uh, Mo. Nee, hij begint een beetje echt oud te worden. Ja. En uh, volgens mij had hij last van zijn longen of zoiets. Weet ik veel wat. Dus laten we hopen dat het uh, nog uh, een beetje met hem gaat. Ja, niet maar er kan. zijn er veel uh, oudere artiesten die... Uh, toch nog af en toe het podium wel opproberen te gaan. En uh, laatst was er uh, in het patronaat geloof ik, ook een... Uh... Wie was het nou? Nou... Oh. Nou, maakt niet uit. Maar ook uh, in ieder geval oude artiesten. En die staan er gewoon nog als... Nou, alsof ze 30, 40 jaar geleden er stonden staan ze zo op het podium. Ja, we dacht je van uh, Lee Towers. Ja, dat die is, is ook zo faal. Ja. <laughs> <Ja. laughs> die blijft ook dat door. De Dan denk je aan. van jeetje, van, uh, heeft hij zichzelf al horen zingen, weet je wel. Ja, Ach, maar nou, goed. dat heeft hij nog nooit gehoord volgens nee, mij. Nee, het lijkt niet. wat anders. <laughs> hey, we hadden het net even over uh, anders natuurlijk uh, met een uh, brandje. Maar afgelopen woensdag was in Heemstede ook een brand in een uh, interieurwinkel. Ja, heb jij een uh, NL-alert gehad? Nee. Ik wel? Twee keer. Twee keer zelfs? Ja. Want uh, ik weet wel dat er een NL-alert uh, uit is gegaan. Omdat er toen een zeer grote brand werd en er weinig wind was, bleef uh, de rook uh, heel erg hangen. En dat was natuurlijk uh, schadelijk. Dus uh, daarvoor hadden ze in deze regio een NL-alert eruit gegooid. Maar ik vind het vreemd dat niet iedereen hem heeft gehad. Nee, jij niet? Nee, en ik was gewoon in het centrum verantwoord. Oké, okay, oké. Okay. En de maat van mij die uh, nou, vijf meter verderop was, die heeft hem wel gehad. <laughs> dat is echt raar. Dat was, uh, afgelopen maandag, tenminste, was afgelopen maandag of de maandag ervoor. Uh, vorige week maand geloof ik, uh, met het uh, uh, luchtalarm. Met de ja. test. Toen heb ik hem wel gewoon niks ja, gehad, dus dat ja, ja. werkt wel. Nou ja, maar goed, dat uh, was een, Heemstede dus. Maar gelukkig uh, wij in Wijnsand wordt er uh, weinig van gemerkt. Je zag het wel in de wijde omgeving, zelfs vanuit het kon je de rookwolken zien hangen. En het licht. En uh, ze hebben het uiteindelijk uh, uh, het brandje even laten oplaaien, waardoor het makkelijker uh, te vechten is vraag niet hoe dat precies werkt. Dan moeten okay, aan de okay. vragen. Maar uh, dat hebben ze wel gedaan. Even zonder uh, vragen. Controle. Even zonder vragen. Sander. Of, dan, of Mike Buleen. Als je luistert. Uh, of Mike dus of, of Sander van of, uh, of ja. Iedereen eigenlijk. <laughs> nee, helemaal goed. Dus uh, nou ja, het bericht van uh, Haarlem 105 was dat. Hè? Van onze collega omroep uh, uit, uh, uit Haarlem. Uh, waar we mee samenwerken. Dankjewel allemaal voor uh, dit uh, bericht. Wij gaan straks uh, gaan we naar Beverwijk toe. Ja, Jan uh, uh, Adrigem heet dat uh, daar in uh, Beverwijk. Want we spelen vandaag uh, uit tegen Beverwijk. En uh, laten we hopen dat de wedstrijd net zo gaat als vorige week. Want toen werd het uiteindelijk 8-0. Heftig. Heftige mooie score voor SV Zandvoorts. What Straks meer do over dat me voetbal. Is me weer meer muziek. Where would you be Would you be without song? How would you feel without your music? What would you do without song? People often ask me, Can I climb a mountain top? Een week geleden kwam uh, collega Jolande verstegen ineens uh, met uh, deze platen. Ze zegt, Rob, uh, ken je die? Die moest je een keer draaien. Natuurlijk nou, uh, ken ik die, uh, Mo, want het is echt een uh, ja, oude radiopiratenplaat. Het is inderdaad zeg maar. uit uh, jouw uh, tijd. Uh, uh, van, uit mijn uh, tijd. Uh, helemaal het begin, uh, uh, wat is het nou, 35 jaar geleden, ja, jaar geleden? Ja, 40 jaar geleden. Ja, 40 jaar geleden zelf. Ja, ja, ja, D train Delta, Delta FM, toch? Ja, precies. Ja, ja, Vanaf van Ja, ja, ja. Vanaf, uh, de, <laughs> En uh, dat was D-Train met uh, Music. Heb jij nog uh, wat uh, te melden? Ja, ik wou het wel eigenlijk hebben even over een stukje ijsbaan. Als dat mag voor jou. Ja, tuurlijk. Want, die uh, komt er weer aan. Die hè? komt er zeker weer aan. Uh, zaterdag uh, 16 december, dus volgende week zaterdag gaan ze open. Maar dinsdag 12 december begint uh, Spaneland al met de voorbereidingen. dat betekent de bakjes weghalen, de plantjes, de bloemetjes, uh, dat hele plein weer uh, ja, eigenlijk netjes maken, zodat ze kunnen gaan opbouwen. Want woensdag 13 uh, december dan... beginnen ze met het leggen van de ondervloer. En 14 en 15 december gaan ze echt opbouwen. En dan zaterdag vanaf uh, 6 uur is dan de opening... en iedereen is dan uh, welkom op de ijsbaan... om uh, die avond ook gratis te gaan schaatsen... en een gezellig uh, drankje daar te doen met leuke muziek. Kijk, dat zijn uh, de betere berichten. Jawel hè? Ja, ze had ook in een... Uh, ja, ben ik even kwijt uh, welke plaats uh, dat is... waar uh, Serious Request uh, dit jaar gaat plaatsvinden... Dan hadden ze het plein ook voorbereid op komst van Serious Request. Yeah. En uh, daar moest een belt, volgens mij Utrecht. Maar volgens mij uh, moest daar een. Of daar moest een belt weggehaald worden. En die hadden ze in de, in de, in de banden uh, gehangen en zo. En toen een ze dat belt uh, omhoog. En dat is echt een eeuwenoude belt uh, wat daar uh, stond. En uh, toen, uh, toen viel die in één keer uit, uh, uit de, de band, Oeps. zeg maar. En dat was op de Grote markt in Nijmegen. In Nijmegen, kijk. Ja. Oké, okay, en uh, daar komen ze dus uh, de staande collega's. Dus ik hoop niet dat het hier uh, ook nog uh, iets uh, stuk gaat uh, wat ze weg moeten halen. Ik denk het niet, want er zijn alleen maar bankjes volgens mij die ze weg moeten halen. En uh, ze zijn zo geroutineerd erin ondertussen hier in het uh, Zandvoortsen. Want die uh, ijsbaan die bestaat ook alweer uh, behoorlijk lang. Uh, volgens mij tien jaar of zo. Nee, wat is het? Ja, hier nou lang. ja voor uh, mijn gevoel langer uh, zelfs. Uh, ik had het en ook ah. genomineerd hè, trouwens voor uh, de Vrijwilligersprijs. Ja, want dat is ook vanavond. Dat is uh, vanavond uh, tijdens uh, de Vrijwilligersavond. Kom allemaal langs vanaf half acht hè, als je vrijwillig bent ergens. Er zijn heel veel mensen overal wel uh, vrijwilliger. Ja. Je bent uh, van harte welkom uh, vanaf half acht in uh, de haven van Zandvoort... Met diverse artiesten die daar gaan optreden. Weet je er een paar? Ik weet er eentje uit mijn hoofd. Dat is Van Kessel. Oké, okay. oh, dat is die leuk. Die komt er optreden. En ik hoorde nog een dame. En sowieso een toespraak van de burgemeester. Nou, het is sowieso een avondvullend programma daar in de haven van Zandvoort. En dat belooft weer een groot spektakel te worden. En dan krijgen we ook te horen wie de vrijwilligersprijs gaat winnen. Heel veel mensen die zijn genomineerd Straks nemen we ze nog wel even door uh, ja. wie de genomineerden zijn. Is weer meer muziek op de zaterdagmiddag. Oh. Well, if it's unhealthy, then I don't Hoe staat die, uh, Mo? Deze plaat in de Eurobreakdown? Die staat op nummer uh, 52. Nummer 52 hè, in de top 50. Ja, dat, dat gaat lekker dan, hè? Jorre, uh, Emery en uh, Anne Zo, dadelijk gaan we naar Jan van der Leden in Beverwijk. Voor het voetbal, uiteraard. <lacht> Bijna allemaal Een flesje wijn Per dag soldaat We hebben reden genoeg Er eentje over te slaan Ach, ik zit op een wolk Alleen met haar En het is weer september van de zomer En er was weer van ons Van jou en mij En ik weet niet van jou hoor Maar als het aan mij ligt dan komen daar nog tien zomers bij En bij Iets Dat ik zie vallen Hoop ik dat je nog een wind blijft En het liefst Nog iets Langer Tot die weer begint mij. Als één het de Het is allemaal een kwestie van tijd. Dus bij ieder blad dat ik zie vallen, hoop ik dat je bij me blijft. Weer van ons, voor jou en mij. En ik weet niet van jou hoor, maar als het bij mij ligt, dan komen daar nog tien zomers bij. En bij iedereen dat ik zie vallen, hoop ik dat je nog een week blijft. En liefst nog iets langer, tot die weer begint mij. Alles onder zijn het na. Dus vrij het blad dat ik zie vallen, hoop ik dat je bij me blijft. Oh, ik hoop zo dat je bij me blijft. Want alles gaat een keer voorbij. Ik hoop zo dat je bij me blijft. Leuk hè, deze nieuwe single van uh, Miss uh, Montreal en uh, Sneller. En uh, die single heet uh, September en die brengen ze dan in december uit uh, Mo. Mooie timing. Snap, snap jij hem, snap nee, ik ja, hem. Ze zijn of op de tijd vooruit of ze zijn iets te laat ja, geweest nou ja, met het Ja, uh, het komt allemaal wel goed brengen. denk ik uh, met het uh, singeltje. En uh, we gaan naar uh, Jan van der Weden toe in uh, Beverwijk, want er wordt weer gevoetbald. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob, alles goed? Uh, Jazeker, met jou ook? Ja, bij mij ook. Ja. ja, ben je al een beetje in de kerststemming, uh, want hier uh, in de studio is het helemaal versierd al. Uh... Ja, thuis valt het wel mee, dat is niet zo heel veel versierd. Oké, maar... oké. Okay, okay. Nou, ja, vandaag uh, weer... Regen uh... vandaag. Wat? Regen? Ik in de regen, ja. Ja, nou ja, hier een paar uh, druppels uh, zo nu en dan. Toch, oh, ja. Nou ja, je moet hier ook een zwembroek aan, hoor. Is dat oh, een zwembroek, ja, oké. Okay. Nee, vorige week hadden we een hele mooie wedstrijd uh, thuis tegen Fortuna Wormerveer. Heerlijk, met uh, 8-0. Hoe staan we er vandaag voor? Uh, eigenlijk, ja, we spelen tegen Beverwijk. Die staat op top. Die had vorige week 8-0 verloren van uh, Amuiden, maar wij thuis met 5-5 gewonnen de eerste wedstrijd. Wij hebben zelf ook in een aardige flow met twee overwinningen. 7-3 die week tevoren en uh, 8-0 vorige week. 1-0 achter. Hé? Verkeerd verdedigen na 6 minuten. Al wordt uh, meegenomen door de Beverwijkse spits. En die uh, passeert de uh, groot. Nou, dat had ik uh, niet verwacht. Nee. Nee, nee, geen lekker begin. Maar we hebben nog uh, heel veel tijd uh, om het uh, allemaal weer goed te maken. En om uh, gewoon uh, flink te gaan winnen daar. Maar we missen wel een heel middenveld, hè? Oh, oké. Okay. Team Michielsen weg, Kast de Vries weg en daar is het al ik is gebaseerd. De paard heeft zich net bij gevoegd, die is ook net geopereerd als, als... Dus het is uh, een heel jong team vandaag. Oké, okay, ja, een beetje gehandicapt op het veld uh, vandaag. Hey, Toch? Ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Nou, je bent ondertussen de wedstrijd aan het volgen, begrijp ik ook. Wat, wat gebeurt er op het veld? Nee, dat was een scherpe aanval van, uh, van Bevenwijk. Maar uh, Luc Steenk is die uh, in de verdediging is gezet om uh, van daaruit op te komen, die, uh, die verdedigt goed. Die bal werd onderschept. Oké, okay, nou Jan, jij had de wedstrijd uh, vandaag uh, weer in de gaten voor ons. We komen straks weer bij terug. Ik hoor het wel. Oké, okay, dankjewel. hè. Hoi, wij gaan namelijk naar het nieuws en uh, weer uh, van uh, drie uur toe. En daar zijn we er nog uh, twee uur lang, Mo. Ja, we houden het vol tot vijf uur uh, hier op uh, CFM Antwoord. Zeker. En dat gaan we doen natuurlijk met de mooie nummers uit, uh, uit jouw uh, toverdoos. Uit de jaren tachtig, hè, natuurlijk. Ja, wat, uh, wat wil je anders? je Le jullie Eurobreak. Lekkere muziek uh, <laughs> tot aan uh, vijf uur vanmiddag bij Sanford op Zaterdag... waaronder de SOS-band en Borrowed Love.